De Krochten, een zoektocht naar de wortels van de Nederrok. En ook in dit tweede uur praten we verder met Wiel van Lierop en draaien veel muziek uit de oude doos. Templing out the vintage where the grapes of wrath are stored. He hath loosed the fateful lightning of his terrible, swift sword. His true never come retreat he is sifting out the hearts of men before his judgment seat oh be swift my soul to answer him be jubilant my feet our god is marching on Op een gegeven moment toen ik die, die, die 28 cd's, nee, 280 cd's, heb overgenomen van die, van die, die man die, die al overgegaat. Ja. Ja, toen ben ik die allemaal gaan kijken, wat staat er op elke cd, ongeveer 25 à 30 nummers. Eerst, daar staat op, het is cd nummer 28 of 317. Ja. ja. En dat staat, op één staat, tikken ik in... Zet ik bij de titel wie het had gezongen, wanneer het gemaakt was, zeker uitgebracht, ja. en, en, of het nederlands was, of Limburg's, of welke. Engels, noem maar op. Dat werd allemaal uit. En toen heb ik meer dan 6.500 liedjes. heb ik zo op die manier uitgewerkt. Zo, ja. Ja, en die heb ik nu allemaal heb ik beschikking gesteld. aan ja. de kort ja. draaier, de man van Radio Zandvoort. <laughs> radio Zandvoort. Ja, die was <laughs> ik heb een liedje. Ja, hij gaat er wat moois mee maken. Zandvoort ja. aan de zee heb ik ook. Een ja? Huub Matron. Ja, dat weet ik nog wel, ja. ja. Nee, toch ook een Amsterdammer die dat gezongen heeft? Nee, dat was een Limburger. Ja, maar je oh. is water ook later wel daar gaan wonen. Oh. <laughs> nou, ik heb wel 25 liedjes en uh, die gaan over Zandvoort. Ja, oké. Okay. Ik, ik ja. heb er één of twee van, maar... Ja. Ja. Als ik dan kijk naar het, uh, het dialect, hè, het Limburgse en het uh, uh, Brabantse, dat is iets heel anders. Maar nou, zijn die liedjes ook heel anders, of is er een overlap? Nou, nou ik heb het Brabant niet zoveel. Ik, ja, ik heb wel wat van het Brabantse, maar niet zoveel. Want in wezen is het toch zo dat het uh, toch wel enigszins verschilt. Hier ook, in Limburg ja. is het, het, Limburg is veel meer dominanter als het Brabants. Dan heb je maar een paar goede, Jantje Koopmans vroeg, uh -huh. maar dat was wat later. Hè. En dan had je nog Addy ah, Kleingeld, dat zijn artiesten uit het Brabants. Ja, die woonde toen in Helmond, dus ja, de spelbrekers ja. kwamen ook uit die kanten. De, duur onbekend. Dat is toch van een open, onbewoond eiland? Of op een kangoeroe-eiland of zo? Nee, dat is voor anders. Dat, dat is een cocktail-trio. Dat is een cocktail-trio, cocktail cocktail toch? Ook? Ja. Op een onbewoond nou, eiland. Kinderen is dat. voor kinderen. Ja, nee, op, op een kangroe eiland Ja, dat is een cocktail-trio. Ja. Een cocktail-trio. Okay. Maar die, zijn, die, zijn, die komen uit, uit Nederland. Het is Amsterdam want die komt rijden. Ja. Maar. Ademaazakers, dat, dat zijn Limburgse, dat zijn Brabantse artiesten. Maar ik, als ik er daar vijf moet zoeken, dan heb ik er al veel. Dan je niet in Limburg te barsten ervan. Ja, ja. Maar weer het ligt eigenlijk op de grens tussen ja. Brabant en Ja, ja Daar vroeg ik dat. Ja, ja. We, het ligt helemaal, maar Brabant is dat gebied heel veel minder. Okay. Daar hebben ze ook heel andere soorten. Kijk, daar hebben ze meer wagens in Brabant. Hè. En, wagen. okay. en hier in Weert en zo, Weert hebben ze ook wat wagens. Maar niet zoveel, je gaat veel losse troep lopend gaan. Yeah, okay. over heel, yeah. Ja, oké, En om je mee naar het zuiden komt, in Maastricht, is dat nog erger. Oh. Dan heb, heb je amper nog wagens. Okay. Alleen, alle mensen die gearmd, zeg maar, en zingend en, en, en schrijvend... Door de stad lopen. Zwolkende mensen, dat komt door de alcohol. Ja, alcoholen. dat komt niet. Ja. Maar je bent nooit uh, prins carnaval geweest? Ik zou het niet eens willen. Nee, waarom niet? Nee, nee, ik... een beetje eerder baantje ook. Ik heb wel een aantal plaatsen, in Stambrouw, waar ik vroeger een, een kleine dertig jaar gewoond heb, heb ik van alles gedaan, ook voor het carnaval. Ja. We hebben een aantal activiteiten opgezet. Zo wordt het Boerenbouw, zoals ze dat noemden. En er werd dan altijd een, een stel... Niet een stel, maar een jongen en een meisje... die totaal niks met elkaar... maar die elkaar wel kenden van uitgaan, zeg maar. Er ja. werd een boer- en, oh, okay. en dan werd dat... met een schijnhuwelijk werd dat dan... ja. ja. En, dan, en dan kon er weer een feest worden, Want dan waren er weer... Was er weer, weer een heleboel te feesten. je rijden om te drinken? En dat ging dan door, hè. En, en ja, toen de tijd was het 12 uur, half één, altijd afgelopen. Ja. Nu gaan ze misschien wel tot 3 uur doen, maar nu ben ik in klein. Dag. Ja klein... Ja. Maar daar waren we van... En zo heb ik daar diverse zaken opgezet. Ja. Maar ik heb nooit een intentie gehad om kunstcarnaval te worden. Vreelig. Ik schreef ook wel een, een recensie voor de krant over een carnavalsoptocht. Dat deed ik wel. Dan kon ik me ook daarin goed verplaatsen. Maar ja. als het klaar was, dan draai de blad onder de einde oefening. Ja, ja.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 Zo zaligheid wanneer je van de duinigheid in zand bij de zee. Mama zit in zusje, oom piet, piek, tante griet en het hele familie dus je gaat naar Zandvoort bij de zee we nemen broodjes en koffie mee oh het is zo zaligheid wanneer je van de duidelijkheid in Zandvoort bij de zee de snops uit Amsterdam in het heldere wit flanellenpak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 Je gaat naar Zandvoort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee. Oh, het is zo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 Als je mij nou vraagt, is dat afgezaagd? Zeg ik ja, maar ik zaag toch nog even door. Ach, wat moet ik nou, want ik hou van jou. En daar heb ik dood gewoon geen woorden voor. Ik heb alleen maar het vertrouwen, dus schat, ik hou van jou. Het harte diep, ik heb je lief van het oude lijf betrouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook zo lief? La la la. Een geluk dat ik een stukje van de wereld ben Dat ik de wijsjes van de zijsjes en de merels ken En dat ik mee mag doen met al wat leef En mee mag ademen met al wat adem heeft Ik ben zo blij dat er in mij altijd zitten zijn En dat er vruchten, vlinders, speulens, vogels, vissen zijn En al die blijdschap komt enkel door jou Omdat ik vreselijk ongeneeslijk van je hou Alleen maar het vertrouwde dus schat ik hou van jou. Het diep, ik heb je lief en het oude blijft me trouw. Ik vind het zelf ook wel erg primitief. Maar waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook, oh waarom ben je dan ook zo lief. La la la. Ik herinner me goed toen ik opgedaan bij de krant als journalist. Toen eh, werd we, ja, we zul missen? Ze zeggen helemaal niet. hoe kom je, ja wij. Eh, je hebt zoveel gedaan en die stop je in één keer. Ja, ik zei, ik zei, de volgende week, wat dom naar jou, draai ik het sleutel om. Ja, en dan is het weg. En dan is het weg. Ja, ja. Helemaal weg. Ja. Het enige wat nog gedaan hebben jaar zes, jaar daarna, toen was in Weert het zogenaamde Autogramburg Schuttelsfeest. Schutters hebben jullie nooit heen. van gehoord, natuurlijk. Nee. Ja, ik wel. <laughs> ja? En, nou, toen hebben we een hele, hele propaganda ervoor gezorgd. Ongeveer eh, drie kwart jaar, met allerlei voorartikelen. Wat er komt, en wat er gebeurt en wat is er gebeurd. Ja. En dan hier en een Oude Prins daar. Van alles hebben we toen al, al die weken moest ik een A2, een A4, goed vol... Schrijven. zijn ja, allemaal nummers. Ja, ja. ja dat, dat, dat, toen kon het me goed in. Het was, maar toen het afloop was, hebben we de, is, is, was de winnaar bekend. En hij hebt heb, ja, dat is het dan. Ja. Pardon. Ik wil het meteen helemaal van u afzetten, inderdaad. Ik kan het ja. helemaal ja, ja, ja, ja. En, en ook het... helemaal geen spijt meer van dat niet Ja, maar je zult het wel gaan missen, internetradio maken, toch? Ja, dat zal ik zeker missen. Daarom hebben we ook graag nog eens goed kunnen luisteren. Ja, oké. Okay. Maar niet zelf meer uh, nee, nee, achter de knoppen Nee, ik, en dan ben ik er helemaal vanaf. Ja? Ik, ik, ik ga het bewust, ik heb een licentie nog tot en met 3 mei. Ja. Dan is die toen begonnen, dus die loopt dan af. Dus dan wil ik definitief stoppen op 30 april. Oh, oké. Okay. Nou, oké. Dan komt mijn. Mijn opvolgers, Cordare, die komt dan wellicht... en die gaat dan zijn programma, onder die naam gaat hij erop ja, Je weet waar je bent, 30 april. En ja, nee, ik ben... Uh, kijk, u heeft een bepaald programma waarmee u dat dan doet... en ik heb weer een ander programma waar ik weer heel erg mee bekend ben. Ja. En uh, de bedoeling is ook dat al die nummers gewoon erop blijven... en niet dat er steeds de lijst ververs wordt, maar de lijst wordt steeds aangevuld. Ik heb het gezegd... Dat is leuk. Dan mag je helemaal zelf weten hoe je dat doet. Ja, ja. Maar jij gaat een programma maken met die muziek. En nog hoe je het doet, moet je zelf weten. Ja. En je wou me er echt niet meer mee bemoeien. Tenzij ze bijna smeken, doe het, zeg maar hoe dat moet. Zelf <laughs> verantwoordelijkheid op zijn schouders, hoor, denk ik. Ja, dat moet dat maar kennen. Ja, <laughs> het gaat wel goed komen. Het gaat goed komen, ja. ja. Andere muziek, zei je hè? Ja. Buitenlandse muziek of zo? Of Duitse? Nou, uh, ja, buitenlandse ja. muziek. Eh, buiten, Duitse is eigenlijk heel gemakkelijk. In de beginjaren, waar ik over praat, toen hadden wij pas televisie. En toen was er veel Duitse, zoals dat nu, shownummers, showmuziek, ja. revue. En ook nog andere, veel liedjes, slagermuziek noemden ze dat. Ja. En toen leerden wij automatisch... Door het luisteren leerden we heel ja. veel Duitse muziek. Ook uh, Catherine Valentes, die je straks nog wel eens een keer hoort, of wel gehoord hebt, die betekent. Die, die zong een heleboel liedjes. En een van haar moesten vind ik, spelen nog eenmaal. Voor Micha Dat liedje is. Ja, speelde. Hartstikke <lacht> goed in die tijd. In die tijd, je moet ook niet kijken, naar de tijd van nu. Want de kennen ze nu, toen moet je er naar kijken. Ja. En het waren slagers van. Nou, dat was onvoorstelbaar. Toen waren er nog geen cd's, die werden in oplagers van 100 gemakkelijk verkocht. Het was een hele andere tijd. Ja. Rudy Karel ook. Rudi -Karel. Ik, heel... ja. ik heb Rudy Karel nog, nog ooit de hand gedrukt. In, in Budel was hij opgetreden, een keer in die tijd. En daar was hij ook. En we, we hebben samen op het toneel gestaan. De later ging hij eer weg. Want hij trad toen op, in die tijd, voor de Nederlandse, de Nederlandse militairen. Dat noemen ze de Welzijngroep. Oh, okay. En ja. dan werden van die muziekavonden georganiseerd, ja, met de Sico's en, en, en een tiental andere orkesten, en een aantal zangers erbij. En daar er was Gullie Karel in, dat, in, dat cor, in die groep. Daar zat Gullie Karel ook ja, in. En ja. die ja. traf vanavond in het want daar waren Nederlandse militairen. Maar morgenavond zat hij in, in, in graven bij wijze van Ja, natuurlijk. Ja. Bij de marine in, in Den Helder. Wer kennt der Tage Last, die du getragen hast, wer kennt des Chicos Not und Leid, wer kennt der Schatten Macht in blauer Proben Nacht, wer kennt der Sterne Gunst und Neid, spiel noch einmal. Fijn, ik heb achte zurück ins kraft dir boy wie spürt der Wolkenblick, der oft schon dein geschick und deiner tage ziel dir zeigt spiel noch einmal für mich aber nie Stop het. Ik herinner me nog een liedje, dat heet dan... Uh, uh, een Friese kruidkoek ja. gekneed uit Limburgs deeg. is een, die, die, Is dat niet van... Uh, de Martine Bijl. Martine Bijl, ja. Martine Bel. Dat, dat was een parodie ja. op het carnaval. Oh. En dat werd ook in Limburg werd dat goed aan Oké. Okay. Ja. Ja, dat is weer Limburg, Limburgse kruidkoek. Komt ineens hem in op. Ja, ja. Ja, dat doe je ziet wel, ik ken ze nog, die heb ik zeker gedraaid. Ja. Tien jaar geleden op Rond de carnaval een ja. keer. Ja. Maar ik had er zoveel op staan dat ik echt niet meer kon nee. zeggen. Want in het begin maakte ik ook een draaiboeken daarvan. Ja. Maar in het begin van, er was geen, geen, er maakte ik één draaiboek voor de hele week. Ja. Ja, okay. En dan, ik had vier of vijf huizen waar ik op moest treden. En dan was het zo dat ik maakte een draaiboek. En daar begon ik met plaatje vijf. En daar begon ik met plaatje zeven met negen ja. en dan kwamen ze wel ongeveer aan de beurt en als er zo tussen de door dus dus dan werden dat twee of drie niet gedraaid ja. maar het einde was altijd wat ik straks al een keer zei geniet van het leven ja en als je dat hoort dames en heren dan, dan kun je echt niet dat de mensen dat lekker mee konden zingen ja en ze voelden zich thuis want het was ja. een tekst voor hen ja. allemaal vrijwel oudere mensen geniet ja. van het leven zolang als het nog kan ja, ja. nou u doet het al aardig aardig goed denk ik met die 85,5 jaar. Maar het mooiste lied... het mooiste Nederlands lied is natuurlijk aan de Amsterdamse grachten. Dat heb ik ook een stuk uitvoeringen van. Ja? Van de Boskamp. Maar dat vindt u ook wel een mooi lied? Ik vind het hartstikke mooi. Wat is het mooiste Nederlands lied? Dat vind ik een van de mooiste. Eén van de mooiste. En andere? Het was een beetje een strikvraag, omdat ze in Limburg zijn. Nou, ik kan niet zeggen dat het zo speciaal... Ik heb bijvoorbeeld optredens... had ik een liedje van... Dat is het einde van Vader Abraham. Ja. En het wordt ook gezongen door John Lamers ja, ik uit, ken uit, het is van, uit Eindhoven. Dat is het einde, dat doet de deur. deur. Er zijn, zijn geen woorden, woorden voor, ja, dat, dat was is een mooie uh, afsluiter. Ja. Dat was een mooie afsluiter. Ja. En, maar meestal was het geniet van het leven. Oké. Okay. Ja, en nogmaals, ik heb zoveel Nederlandstalige muziek, daar kan ik geen, uh, ik kan daar geen keuze in maken, want ik het mooiste zo vind. nee maar wat jullie net noemden. Nou, dat vind ik geweldig. Ja, ik ook. Er is ook emotie, in, Hoe je je voelt op zo'n dag. Wat je ja, ik hou gewoon die muziek... Ja. waar de tekst duidelijk iets te zeggen heeft. Oh, dan moet die, een boodschap in zitten. Er moet een boodschap aan ja? zitten. Je moet, je moet, kijk, een liedje zo aan, dat alleen maar tra -la, -la, la, daar heb ik niets aan. Maar ja, als dat niet zo Ik heb een liedje... wat jullie dan ook gaan draaien of gedraaid hebben. Twee armen en een zoen. Ja? Nou, die tekst is zo passend. ja. Op zo'n groep mensen, als er 87 mensen zitten en je draait een liedje, dan hebben ze tranen in hun ogen van, van geluk. Ja, maar die liedjes zoals van de la la la la la ja. la, la, la la, dat. Uh, nee, maar ja, die moet je ja, Maar carnavalsliedjes hebben toch geen boodschap? Sommige toch wel hoor. Toch wel, ja? Twee kondjes hoog als het gast. Ja. ja, maar die draaien wij heel weinig. Okay. Maar ik heb dat nou wel als het gast ja. twee kondjes hoog is, maar ja. je die draaien maar nee, dat heb ik geloof ik nooit eruit met carnaval. Want nee. ze willen hier horen... Uh, ik, ik was een prinses. Ja, ja. ja. Dat, of ja. zoiets. En dat is meer een... een, een en dat zijn meer luisterliedjes. Ja, net als het paard in de gang. Dat is natuurlijk... Dat, je, op, je, dat je wordt hier. Nee. ja. Nee. Ik heb het wel nee. ooit gedraaid. Kijk, nee. als ik op een plaats ben... waar ik zie dat de, de, de helft of meer... Nederlanders is. Ja. En, en, en daarbij hoort, zeg maar. Ja. Dan, hebben we, dan hebben we ook nog een uitzondering... aan het draaien van paarden. Neer. Maar dan gaan we <laughs> ja. verder met... Mijn Baby Kraal, bij wijze van spreken. Of ja. zelf niet. Uh, okay. Of, ja. of uh, Frits Rademaker of zoiets. al ja, je huil. Zangsta te wachten totdat het voorjaar wordt. Ik wil ze weer zien glanzen als sterren zilver als ik jou stevig vast kan. Ah. Dan voel je wel wat ik bedoel. Ja, het is nu alweer bijna carnaval En het was natuurlijk vorig jaar, was dat uh, niet zo we hebben, Ja, we hebben ook als, als optredens al vier jaar niks met drie jaar, ja, drie jaar is wat Ja En hebben ja, we, we een apparaat moeten stoppen toen ja. Ja. En nu, of het weer begint, ik maak er me niks druk over. Als ze me vragen, dan wil ik best nog incidentele optreden. Maar ik ga niet meer Ik ga niet meer zeggen, zou, zou ik nou bij jullie kunnen optreden? Als zij mij bellen, ze weten, ze kennen me, de meesten kennen me nog wel. Als ja. ze me bellen, en als ze niet bellen, is ook goed. Maar het probleem is momenteel met die, die rusthuizen allemaal. Dat ze hebben te weinig vrijwilligers. Als er een middag georganiseerd wordt door mij door hun dan, en ik, ik verzorg dat, dan kom ik daar en dan betekent het, eh, ja, ja, we hebben het, de nog steeds tien onderweg, die moesten boven boven of dieping gaan halen, zijn ze vaak meestal niet klaar, moesten ze naar beneden brengen, in de zaal zetten, gauw weer een nieuwe gaan halen. En als je dan eh, 30, 40 moet halen met een man of vijf, dan ja. duurt dat veel te lang hè. En, dan, ja. en nu zeggen ze dan maar... Nou, we hebben geen mensen daarvoor. Ja, ja. En dan zijn ze... Ja, ja. door corona zal het ook wel minder zijn geworden, ja, Vooral ook. door corona. Ja, ja, ja. Ja. Want tot aan de corona, hebben we regelmatig nog gehad. Maar het meeste hebben we voor... vijf, vijf... verzorgingshuizen gehad... In, in één week. Bijna elke middag moest ik toen uh, optreden. Ja, oké. Okay. Ja, ja want Vandaag in het Velshof, bijvoorbeeld morgen... in we Berloheem, Russelenhooi... Uh, ja. Bruggerhof... en uh, ironisch... Maar dat zit u leuk om te doen, optreden of als disjockey een beetje ja, sfeer in de zaal brengen? Ik, ik, ik ben geen disjockey, ik ben goed, maar een plaatsvervanger meer voel ik, ben ik niet. Nou, oké, okay. niet aan elkaar praten ofzo, ja, of zo? Ja, dat oh, ja, ja, doe ik ja. wel. Ja. En dan toch. Ja, wat je disjockey dan? Noem het dan zoals je wil. Ja. Maar u gaat nou stop met internetradio, dan moeten we dan wel toekomstplannen hebben. Ik, heb, wij, nee? ik heb nu, dit is voor mij even verloopt, het enige wat ik nu nog heb. Ik ben nog altijd bij de senior biljartvereniging. Oh, de biljartvereniging. Daar ben ik nog okay, altijd ja. secretaris penningmeester. Daar ben ik al een jaar of tien, twaalf. Ik heb de zaak helemaal gereorganiseerd. Ja. Vanmiddag is, is nu dinsdag. Op dit moment is de wedstrijdleider bezig met het, het, het dinsdagmiddagprogramma. Okay. Ik heb vrijgenomen omdat ik hier vanmiddag <laughs> moest zijn. Dank u. <laughs> en fietsen hebben we ook begrepen. En fietsen, dat doe ik ook ja. veel. Ja, ik, fiets, uh, ik, ik heb mijn hele leven weinig gefietst. Ja. We hebben veel wielerwedstrijden gewoord, okay, ja. maar dat is wat anders. Dus voor de luisteraars, we hebben dus een uh, actie in Zandvoort een ja. tijdje geleden gehad, bewegen voor ouderen. Mm -hmm. Wil Lierop is 85,5 jaar. Hij fietste in 1900. Nee, in 2019 heeft hij meer dan 6000 kilometer gefietst. En is niet aan medicijnen. Dat nee, komt door de beweging. <laughs> ja, noem no no de muziek, maar. Ja. Ja. Gisteren, Vorig jaar heb ik, heb ik uh, maar een drie kwart jaar kunnen fietsen. Hebben we er bijna 4000. Ja. En ik sta nu te popelen, als het weer beter begint te worden, om weer op het vaar te springen en weer te beginnen. En ik, heb, ik teken elk jaar aan, zo heb ik het dit jaar gereden. En dan ga ik weer door. Ik, Even uh, vanuit Weert naar Venlam en weer terug. Ja, bijvoorbeeld. <macht> of naar Lottenham, een nou, ja, en roze feesten. Ja, ja. Of naar Deuren, waar, waar die meneer die ik ook kende van het radioprogramma, meneer uh, Noos, die woont in Bekendonk. Nou, ja, daar naartoe gaan. Ja, ja. Dat ging er wel. Zo'n 60, 70 tot 100 kilometer vind ik helemaal geen probleem op een dag. Ging samen met mijn schoonpapa naar de hel van Durnen toe. Want de wedstrijd België-Holland was die dag de grote clou. Eerst gingen we naar den Anvers en op de keizerlei. Wat dacht u dat toen plotseling mijn schoonpapa me zei. Zeg, zie de diafiscus van de font Liesberger Die draaien hun revue vandaag in den Anvers. Er werd niet meer gesproken liepen het theater in, de dampen sloegen van ons af toen het doek naar boven ging. Want we waren in den Anvers, in de Follies, Berger, en o oh, wat was dat schoon. Ja, we zagen pirps en we werden zo hups, oh, het was gelijk een droom. En hield hem vast aan zijn jas en hij mij aan mijn das. Ja, de toestand werd zo precair, want we werden zo hubs van al die pinups in de Voldies, Bergère in Anvers of oh, wat een wedstrijd in de Voldies, Bergère in Anvers. In de pauze zochten wij heel gauw het bekende plaatsje op Waar een juffrouw met een schotel staat met vrangersjes erop We stopten daar ons hoofden even diep onder de kraan En zijn als nuchtere Hollanders de zaal weer ingegaan Spektakel was misschien een paar minuten aan de gang Op ons hoofden werden van de show alweer een beetje klam we wilden ons verzetten, nou verzetten toch misschien. Alleen ons dan verzetten om het nog beter te zien. Want we waren in den Anvers, in de follies Bergère. En o, oh, wat was daar schoon? Ja, we zagen pin en we werden zo hups. O, oh, het was gelijk een droom. En ik hield hem vast aan zijn jas, en hij mee aan mijn das. Ja, de toestand werd zo pregair, want we werden zo hups van al die pin in de follies Bergère in Anvers. Oh, wat een wedstrijd in de follies Bergère in Anvers. We waren in de Anvers, in de follies Bergère, en oh. Wat was dat schoon? Ja, we zaten gepinups en we werken zo hups oh, het was gelijk een droom. En de hield vast aan zijn jas en hij mij aan mijn das. Ja, de toestand werd zo precair, want we werden zo hups, van al die pinups, in de vollies, bergère, in envers, oh wat een wedstrijd, in de vollies, bergère, in Anvers. En Ik ben naar aan het graf geweest, gekeken van uh, Toon Kortoms, die, die schrijver voor, oh, die ja. liet de ja. zijn begraven, ja. en ik had dat gehoord een keer. Trouwens, die goeie man, ja. nee, heb ik nog een boek mogen aanbieden van mezelf. En hij heeft mij ook een boek gegeven. Mijn kinderen eten turf of zoiets. Niet een boekje uit de peel. Of over de mm peel. -hmm. Mijn kinderen eten turf of dat. Ik heb er hier nog ergens in een kast staan. Okay. Ik ken niet lang. En toen heb ik hem, ik had in die tijd ook een boek geschreven over de Zorgmalen. Een kanswoudsvereniging waar we het net over hadden. Ja. En Die was een mooi, waar ik ook veel van gedaan heb. Dan heb ik een jubileumboek geschreven. En dat heb ik hem toen aangeboden. Hij gaf mij, ik heb ook nog wel wat. Mijn, dat, dat ligt daar. Ja. Hij me dat mee. Ja. Hij heeft het doorgekeken en ik zei, ja, het ziet er goed uit. En verder. heeft hij niks gezegd. Want toen, ja. Ja, hij was, hij had, ik heb hem toen een excursie gegeven. Ik werkte bij de krant en ga, later ben ik ook chef algemene zaken geworden. En toen had ik ook excursies en zoiets onder mijn hoede. Ja. En hij had toen meegewerkt aan een of ander soort artikel. En toen wilde hij zijn heb dus komen bekijken. En dan word ik gebeld. Wil, zou je eerst met, met Toon Columns kunnen rondwandelen en het bedrijf ja, laten wow. kijken? Ja. Ja, wanneer wil ik komen? Ja. Ik zeg me maar woensdagmorgen, volgende week woensdag. Oké, okay, dan was ik braat. En ik kwam Toon aan. <lacht> en dan denk ik, samen een koffie. En dan ging ik het hele ja. bedrijf bekijken ja. hoe zo'n krantenbedrijf werkte. En dan op het einde, en nu nog half twaalf, ging Toon op huis aan en ik ging verder. Ja. Goed hoor. En zo was dat. Met tientallen zaken. Je kunt ze gek niet bedenken. En dan even terugkomen op die 78 toer. Want Cor uh, vertelde mij in de auto dat er uh, hier in omgeving... Maar er waren meerdere verzamelaars van de 78 toer, hè? Ja, meneer was, uh, meneer dat weet ik. En er zullen er nog wel een paar zijn. Maar die heb ik ja, eigenlijk nooit mee contact gehad. Nee? Ik heb er ooit iemand... Ik heb die ook, ja... Yoghurt, dan, dan heb ik er niks aan. Hè. Maar waarom zou het komen dat ze hier in omtrek zoveel uh, verzamelaars waren of zo? Of, uh... Ja, ik deed dat Limburg gewoon goed, goed in, de, in, in het gehoor ligt. Dat is goed verstaanbaar. Uh, althans voor velen, ja, ook voor, voor, voor Limburgers. Uh, ja, ja heel, heel goed, ja. En ik moet zeggen... Ja, ik heb er soms wat moeite mee. Maar... Ja, maar ja, goed. Jij bent ook een uitzondering. Kom nog niet van hier. Maar goed. Nee, dat is waar als ik dan uh, even ja. kijk naar Gulpen, waar ik wat uh, mensen ken... Maar ja, als je ja. nog meer wil dan weet je wel maar rustig. Hoor. Ja, dialect van Gulpen, dat is echt onverstaanbaar. Ja. Gulpen, nee. een kijk, kan ik ook redelijk verstaan. Je hebt meerdere dialecten hier in Limburg. Elke plaatsje heeft een, een, een zo'n ja. dialect. Want de Weert is weer heel anders als het dan mooi acht kilometer verder ligt. Oké, okay, nou vertelt u wat is in, uh, in het Weerts? Een dialect. Een dialect. Hoe? Oh. Ja. ja, daar vraag je me wat in één keer. Als ik, ik nog een onderwerp zal ik even denken wat ja, ik ja. onderwerp kan vinden. Ja, ja. dat is leuk. Wat vindt u van de huidige muziek? Nou, eerlijk gezegd luister ik niet zoveel naar. Nee? Ik kijk veel met tv. Oké. Okay. En ik heb hier op een zondagmorgen... ...is er altijd een programma op om op Limburg. waar yeah. ik zag al een paar maanden. Yeah. genoemd heb. dat heet het programma, dat heet uh, Postbus 31. En daar kunnen mensen, wat ik ook had... Mm -hmm. ...ze kunnen daar een bruggen sturen op, een mail... ...toen waren er een post... Want nu is er ook mail, in Brussel een mail ja. die, die programmaleider maakt daar een programma van twee uur van. En die draait de muziek oh. die ik ook draait. Nu, en, ach, ze, als ze maar ja, okay. En tien jaar geleden ook. Ja. En dat, dat is meest, een van de meest populaire programma's. Oké. Okay. Ja. En dat, dat luister je nog ah, regelmatig, ja. Maar <laughs> zo naar de radio, ja, balen ze het nieuws. En nee meer, nee? Okay. Nee, ik, uh, u, u, u vertelt ook van een ander programma als de kinderen nog op bed liggen. Ja, als de jeugd nog op bed ligt. Ja, als de jeugd, nou in oh, ja, als de jeugd ja, nog op bed ook ligt. Ook dat is weer een zorgelijk programma, zoals ik het ja, heb. Ja. Want oh, dat is zondagmorgen? Ja. Dat is een programma wat ook wellicht in, in, in, in, in, in, in Zandvoort goed ja. aan zou slaan. In de ochtenduren <laughs> zijn er meestal programma's waar weinig mensen naar luisteren. Ja. En jij hebt een categorie die wil wel luisteren. En ik heb een meneer, en in, als hij wil, zo gaan we samen in verbinding kunnen staan. Yeah, yeah. Die is bereid, dat ben ik gewoon overtuigd, datzelfde programma dat hij zelf compleet maakt, inblikt en alles. En doorstuurt naar, yeah. nu draait hij bij Omroep Land van Kuik. Yeah, ja, ook in En een radio bij Radio Deurne. Okay. En wat voor muziek draait hij allemaal? Ja, ik zeg, wat ik ook draai. Oh, oké. Okay. Allemaal soort muziek, als een leer. Ja, ja. En hij, hij krijgt nu nog, uh, hij zegt me, elke week krijgen we twee, drie reacties. En hij heeft er een, een kritische noot in zitten. Uh, dat, dat noemt hij dan, Bars aan het woord. Bars, ja, die naam zegt natuurlijk niks. Nee. Maar Een meneer, die is goed op de hoogte van alle, van alle politiek en zoiets. Ja. En die heeft dan een praatje van, van, van een minuut ongeveer. Ja. En dan vertelt hij krachtig hoe hij over bepaalde punten denkt en kolonneert. Je ah, zou ook zeggen, een de ja. een kolonist. Hij ja. vertelt dan hoe het kolon gaat. En hij draait er een passie plaatje bij. En de van de week is er meer, wat is opnieuw? <laughs> en dan heeft hij het misschien over, uh, over overmars, bij wijze van spreken. Ja. Of okay, over... Uh, ja. want Cor vertelde mij dan in de, in, de, of in de auto ook dat er hier veel meer radiopiraten waren vroeger. <kwijnt> ja, de de, dat is in jaren 35 reden. Dat ja. heeft een enorme stimulans gegeven. Ja, Want er waren ja. heel veel mensen, ik heb het nooit gedaan, die wel eh, stiekem een, een radioprogramma lukt en sturen. Ja. En die werden ook regelmatig gepakt. En oh. toen kwamen in België die vrije radio's op. En daar ben ik eigenlijk, toen ik bij Hoes geweest was, en daar heb ik weer een paar van die, van die vrije radio's, dat noemen ze dat vrije radio's. Wat is vrije radio? Dan? Ja, dat, ja. die, die, dat waren Belgische zenders waren. Ja. Die, die mocht je aan de meneerse wet niks te maken. Dat mocht van alles en in oh. Tijden in België. Ja, ja. Ik heb ja. daar ook sportprogramma's gepresenteerd. En ik heb daar muziekprogramma's gepresenteerd. Maar dat was allemaal maar... Ja, het, nu was het goed. En om zes weken deed er niks van, bij wijze van spreken. Want dan was er bij een ander... Voorzitter, van ander op de gekomen. Oh, ja, en die moesten ja. er wat anders. Het ja. was de vrije radio's. Ja. Zo het uitkwam. Oh, maar dat nee. heb ik ja. ook alles bij elkaar wel. jaar of drie, vier. Okay. Regelmatig. Want ik was, vorig jaar was ik op mijn plaats en daar hadden ze het over. Over, over Sinterklaas moest dan komen. Hè. Ja. En ik zei: ik ben nu toch. Ik zou het nog kunnen, maar ik doe het niet meer. Maar ik heb vijf, ben jarenlang, 25 jaar, op één buurtschap hulpcent geweest. Oh, hulp Sinterklaas, oké. Okay. Ja, en toen ze, hadden we het daar zo over. Dus ja. dat, dat soort programma's, die, die, die, doen we die, die, die zijn er niet meer. Haastige kanker. Radeloos, redeloos, reddeloos. Want tijdens haar middag de is zo'n lief uit moeders buiden geslopen. Nieuwsgierig naar de wijde wereld. Uh, nu gaat ze rond bij haar buurvrouwen en ze vraagt: Hei je Henkie gezien? Zien? Hei je Henkie gezien? Nee, maar misschien En met z'n allen al, op een kangeroe eiland, waar je kangeroes vindt, zoekt een kangeroemoeder naar een vindt Ach, wat is dat kind snel, Nel? Ik sloot mijn oogjes één tel, en toen zonder vaarwel, Nel, kroop hij uit mijn buit En met z'n allen al, op een kangeroe eiland, waar je kangeroes vindt. Zoekt een kangeroen, moeder, naar de kangeroenkind. Laatst nog kreeg je een jojo in mijn buideltje cadeau. <laughs> nou, ik sprong als een vlojo. Dat ding, dat kriebelde zo en met z'n allen al. Op een kangaroo eiland waar je kankeroes vindt. Zoekt een kangeroen, moeder, naar de kangeroenkind. Ik ben toch zo ongeruus, truus? Ik ben zo ongeruus. Daar gooi je me zonder excuus, truus. Als het zo licht thuis kom uit huis. En met zijn ouwe, nouwe. Op een kangeroep land. waar je kangeroes vindt, zoekt een kangeroemoeder de een kangeroepkind. Oh, mensen, kinderen, pietjes, kijk nou er eens aan, Sjaan. Wat die nou weer had gedaan? was en dat glikte me nog altijd een tijd tussen mijn voering gegaan. En met z'n allen allerlei... houden op mijn kangeroep land, Waar je kangeroes vindt, zoekt een kangeroom moeder naar de kangeroep kind. Naar de kangeroep kind. Ik ga iets noemen en wil ik weten of u dat kent en wat u daarvan vindt. is dus de snollebollercus. Wat mij bij mogen ze morgen nog stoppen. Die schijnen heel populair. Maar schuis. die meneer Kemp, die is een slimme jongen, oh meneer. Ja. ja. Dat is een hele slimme man. Maar dat, dat soort muziek, daar heb ik niks aan. Sinds de kroeg is dat heel populair nu. Mag rustig, hè. Helemaal geen bezwaar tegen. Nee. En ook met carnaval is dat... Uh, ja, bij ons is dat voor ons... Bij ons je in geen enkele carnaval, in een café, in Weert of in Limburg, hmm. draait iets van de snelle Ja, no, toch wel een beetje, ja. ja, ja. Wij niks. Nee. Nou, hij is wel de slimste man van Nederland, hè. Verkopen. Ja, ik, ik vind een kleinere ja, jongen. dat is nou iemand je moet anders. Ja, ja, goed, maar dan dan het anders. feit dat hij het geweest is, wel ja. een laatste, ja, is het dat geweest, hij ja. toch wel een huis heeft. Hoor. Ja, ja. Want ja. Ik, ik heb er vaak naar gekeken, maar ja, ja, ja, ja, je komt toch van, nee. veel, veel te moeilijk. <laughs> ik heb toen een interview gezien dat hij uh, op de begraafplaats in Parijs rondleidingen gaf. In ja, het ja, okay. Frans. Aan ja, mensen zo. die dan uh, ja. graven wilden bezoeken van bekende mensen. Ja. Heeft je nog een leuk verhaal, een leuk sterk verhaal of zo? Ja. Ja, ik heb het wel eens een keer. Ik ben ook. Ja, bijvoorbeeld, daar staat een, een, een Zuiderhuis. Die heb ik gekregen van de Sportraad hier in Limburg. Of van een Weert. Voor mijn vele activiteiten voor het sport. Oké, okay. ja. En die avond werd ik ook gevraagd: wat vind je nu het uit je hele loopbaan? Ja. Van 35, 40 jaar dat je ervaren hebt. En toen zei jij Ja, maar even denken. Ja, ik denk: Als ja, je kampioenschappen hebt meegemaakt van een van omlaag en, dan, en andersom en weer, en kampioenen van, derde, van alles. Zeg, maar één ding is me altijd bijgebleven. En dat is toen BSW, basketbal Sars Weert, ja. nu heet het. B.A.L. Basketbal Academie Limburg. Bal. Wow. Toen die zijn kampioen geworden zijn en gepromoveerd zijn naar de Eredivisie. Ik herinner me nog goed, Dat was op een dodeweekse avond. En ik meen de tegenstander Urk. En eh, er was een hele bekende tweede Rob van Essen. Dat was de ster van dat team. Oké. Okay. En weer wat alleen maar gewone jongens. En ze hebben die wedstrijd gespeeld en ze zijn gewonnen en ze zijn gepromoveerd naar het eredivisie Basketball. Waar ze nog altijd, nu, na meer dan 40 jaar, nog altijd in te spelen. Oké. Okay. Ze zitten nu bal, maar ze zijn. Ja, ja. ja. Zijn, die avond heb ik een hele drukke avond gehad, maar ook een fijne avond. Toen heb ik de wedstrijd gevolgd. Ja? Ik heb nog een interview gedaan, direct daarna. ben in de auto moeten springen. Toen hadden we nog geen uh, mails en allemaal. Nee, natuurlijk. Eens, ja. ja. ...naar met de auto naar Remond, naar de drukkerij... ...naar de ja. zetten, naar het kantoor toe... ...in één keer het verhaal tikken over het voetballen, over dit basketbal... ...de wedstrijd, hoe het gegaan de sfeer ja. overbrengen... Ja. ...en de fotograaf, waar de foto's intussen waren ook binnen... ...hadden ze allemaal klaargemaakt... ...die foto moet daarbij en die moet daarbij... ...en om half één was alles klaar... Ja. ...onmiddellijk naar de drukkerij toe... Ik ben naar huis gereden. En s morgens vond ik het hele verhaal. Hele paren aan de kant. Okay. Dat is mijn fijnste ervaring. In mijn hele, sport, in mijn hele sportloopbaan. Ja. En, ja, en dat is toch fijn als je dat zo zoekt. Zeker, ja. En toen ja. kreeg ik een groot applaus. Omdat ja. heel veel herinneren zich dat nog wel. Ja. Nou geweldig. Hartstikke bedankt voor het interview. En ja. uh, het advies aan onze luisteraars. Om zo gezond te worden op die manier. Muziek. Dat wil ik ook. Dat wil jij ook, ja. ja. ja dank Hartelijk bedankt. Dank u wel. En we sluiten natuurlijk af met het nummer waarmee Wiel al zijn programma's beëindigde. Chef Diederen, geniet van het Leuven. Wiel bedankt, Koor bedankt en uw luisteraars ook natuurlijk bedankt. Tot de volgende keer. Spals en plezier, doe leefst toch met eens. Lang straks, als het te laat is, dan hupste spiet van. Geneed dus van het leven, zolang als het nog kan. De Andere dat Soms moest het nog riegen Of hebst het gehad Het is schravelen en belangrijk is geld Maar gezond zijn is meer weer Op deze wald Geniet van het leven Zolang het de kind Maak spaats en plezier, doe lijfst toch maar eens. Want straks is het te laat is, dan hebst je spiet ervan. Geniet dus van het leven, zolang is het nog maar. Kan toch zo schoon zijn, vergeet dat toch niet. Al hebste de zorg en ook die verdriet. Wat er nog gebeuren, verlies nooit de moed. Want vroeg of laat komt toch alles weer goed. Geniet van het leven, zolang is de kind Maak spaats en plezier, doe leef toch maar eens. Want straks is het te laat is, dan heb je spiet ervan. Geneed dus van het leven, zolang is het nog kan. Lades, de lades, daar heb je spieeder van. Geniet dus van het leven, zolang het er nog is. Dit is een, opal. een einde, dat doet de deur dicht. Daar zijn geen woorden voor. Ja dat is straat. la la la la la. la. Ja, dat is traal, -la, -la, -la, -la, -la, la, Toen ik op de wereld kwam, had ik helemaal niks aan. En me stopte mij terstond een keurig speentje in mijn mond. Dat is het einde, dat doet de deur. Daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is tra-la-la-la-la-la. La, la ja, dat is tra-la-la-la-la. Toen ik later wandelen ging met mijn eerste lieveling, raakte ik totaal wel strik Wanneer ik in haar ogen keek, dat is me de de, dat doet de deur in. De, de, daar zijn geen woorden voor Ja dat is -la, -la, la, -la, -la, la. Ja dat is -la, -la, -la, -la, la. En heel spoedig stonden wij Op een mooie dag in mei Samen voor de ambtenaar en sinds die dag zijn wij een paar. Dat is het einde, dat doet het de deur dicht. daar zijn geen woorden voor. Ja, dat is tra-la-la, la-la-la, la la. ja, dat is tra-la-la-la. En natuurlijk na een jaar, kwam bij ons de ooievaar. En we zongen dit refrein Toen het de tweeling bleek te zijn Dat is het einde Dat het de dicht Daar zijn geen woorden voor